Mogollen en Rio, met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokalomomogollen.nl. Een uh, goede avond, dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij een extra uitzending van Goolse Groeven. Uh, want we hadden uh, een plannetje, toch, Dirk? Welk plannetje? Oh, ik moet niet zo dicht bij de microfoon. Om een band naar de studio te halen die uh, op het punt staat een nieuwe plaat uit te brengen. Ja, dus, uh, en, en het gebeurt gewoon. Het is gelukt. Het is gelukt, ja. ja. Bij ons in de studio vandaag uh, Alex Schenkels. Welkom. Dankjewel. En uh, Sjoerd Albers. Dankjewel. Welkom. De uh, twee oprichters van JAMA, als ik het goed heb. Klopt. Ja. ja. ja. Um, en jullie hebben uh, in 2014 een plaat uitgebracht. Ananta. Ja. Uh, ons wel bekend, al vaker gedraaid hier. Hele fijne plaat. Ik heb meegenomen vanavond, hè, want ik wil graag even uh, iets van jullie op de plaat, als het kan. De krabbeltjes. Ja, oh, krabbeltjes. Ja. Ik weet niet hoe gezellig het wordt vanavond. Nou, net begonnen. Oké, okay, eerlijk, man. man. Ja, <lacht> um, ja uh, wat doen jullie in de band? Alex. Ik ben uh, zanger. Ik wil heel af en toe nog wel eens een uh, mondharmonica beroeren. Maar vooral zanger? Ja. ja. Dat doe je niet onverdiestelijk, Al zeg ik het zelf. Uh, Al zeg ik dat zo. Zelf. Ja. <lacht> en uh, jij speelt. Ik, ik speel gitaar in de band. Ja. En, uh, samen met uh, Joep, Schmid, drummer en uh, Peter Taverne, bassist, uh, voor hoe wij uh, Jammer. Juist. Ja. Um, en toen hebben jullie in 2014 die plaat uitgebracht en dat explodeerde nogal, had ik het idee. Uh, want wat, wat gebeurde er allemaal rondom die plaat? Oeh, ja, dan moeten we even... Want jullie hebben ja. in ieder geval Roadburn aangetikt. Ja, precies. Nou, we hebben ten eerste al heel lang gedaan over het maken van de plaat. Dat was een echt een lang proces. Daar zijn we wel goed in. We daar zijn we wel goed in. Platen, maar... ja, ja, precies. Om, even, om uh, even goed over na te denken. Nee, maar voordat die bij elkaar kwam, uh, waren we alweer een paar jaar verder. Uh, en uh, in 2014 kwam uiteindelijk de release. En uh, rond de release hebben we inderdaad, eigenlijk voor, nog voor de release, hebben we op Roadburn gespeeld. Uh, toen hadden we hem eigenlijk uh, nog niet binnen. Maar toen hadden we hem wel af. Dus uh, daar hebben we hem wel, wel kunnen promoten. We hebben we volgens ja. mij nog zelfs van die cd-release CD gedaan. van. Ik weet niet ja, meer maar wel. dat is een soort prima, giveaway ja. zeg maar, voor de oh, voor ja. mensen daar. We Precies. hebben er al met Walter toen over gehad. Van joh, ja. Het, ja, zou het niet ultiem vet zijn om daar die uh, release show te doen op Roadburn? Hij zei, ja, het idee is, snap ik. Maar ja, je wordt gewoon, we stonden ook tegelijkertijd met Job bijvoorbeeld. Ja, dan heb je toch wel oh. een redelijke concurrent, ja. concurrent te pakken. Ja. Dus ja, dat was iets te naïef geredeneerd. Maar goed, ja, rond die tijd is het wel geweest. Ja, even kijken, de precieze volgorde. Ik had even de jaartallen moeten instuderen van tevoren. Maar ja. hebben we hebben met Uncle Asset die uh, korte tour gedaan. Dat is uh, wel in de slipstream uh, daarvan. Ja. ja, braaf. Freak Valley Festi Festival. Oh, ja. Uh, Yellowstock. Ja, dat heb ik jullie gezien toen. Ja, ja. ja. En uh, toen een Europees toertje. En daar zijn we dus ook die Italianen. Uh, tegenkomen in Italië. Het gebeurt wel eens vaker dat je daar Italië tegenkomt. <laughs> ja. uh, maar Pietra Sonica Festival. Dus nou, best wel toffe dingen kunnen doen. Ja, vette uh... festivals ja. gespeeld toen. Ja, heel veel, heel veel uh, shows gespeeld. Ja. Juist. Hey, en um, voordat we naar het nieuwe werk gaan. Want dan mogen we iets van laten horen vandaag. Uh, hebben jullie gevraagd om de bands die uh, tot uh, de, jullie werk hebben geleid eigenlijk. Uh, jullie inspiratiebronnen om die mee te nemen. Mm -hmm. uh, Beginnen we bij Wovenhand. Die had jij meegenomen, Alex. Ja. ja. Ik weet nog dat zij aangekondigd werden toen op Roadburn. Dat zal 2010 of 11 zijn geweest. Nou, 11, denk ik. Ja, yeah, lang, long ago. Is dat het bizarre concert dat hij zo boos werd op iedereen? Toen. Dat zou kunnen. Hij, hij is altijd wel een beetje boos op ja. iedereen. Maar de, hij was, die avond was hij heel boos. Ja, toen. wij noemen hem altijd de boze man. Ja, de boze man. Ja. ja, precies. Niet de vieze man, maar de boze man. De boze man. Ja. Maar hij, hij was echt super onder de indruk en door de jaren heen... super veel geluisterd. en nou, Dat is wel grappig. Dat heb ik met meerdere zangreferenties... zeg maar of inspiratiebronnen, dan hoor ik vaak van anderen weer van... Yo dude, het was echt in de begindagen... dat we met, met Jama nog bezig waren. Er was een vriend van ons die kwam... Uh, we speelden een beetje zo'n jam en zo. Wow, dat klinkt echt heel als Alice in Chains, weet je wel. En toen ken ik Alice in Chains wel, maar... ik had het nooit zo veel geluisterd en het later... heel, heel veel gaan luisteren. Mm. En enorm door geïnspireerd uh, geraakt. En dus met bovenhand ik ook een beetje zo dat op een gegeven moment zo'n vriend tegen mij... die helemaal niet in de stoner of de zien zit of zo van... die hoorde Sticks in Horst Power, hand van... Oh Alex, ben jij dit, hè? Weet je al? Nou, dat zou ik willen, maar ja. Ja. ja. <laughs> Zullen we gaan luisteren naar uh, Winter Shakers van hand Laten we dat doen. Ja. man Wintershaker was dat van Bovenhand. Fijne trek. Zeker. Ja. En um, had jij nog een nummer meegenomen? Snake. Ja. Oh, en ik ging trouwens nog iemand voorstellen. Want we hebben nog iemand in de studio zitten. En die vroeg zich af of je wel een R wilde. Michel? Uh, ja, goedenavond. Goedenavond. De ja. niet zo boze man. Nee, helemaal niet boze man. Nee, die zit er gewoon breed te smilen. <laughs> jij, bent, uh, jij kent, je bent al wat langer. Uh, ja, we hadden het net over Freek Kelly, hè? Maar, uh, ik ben mee geweest. Ja. Je mag wel iets dichter bij de microfoon zitten, Michel. Ja, uh, in 2013 uh, ben ik met hun sowieso naar Freek Kelly geweest en ik heb ze uh, regelmatig opgetreden, dus uh, ik ken ze een beetje. Ja. hij had nog een vraag aan ze ook. Ja, volgens mij gaat het met het volgende nummer over, hè? Want, oh, ja. uh, Het ontstaan van de band. Vertel er eens iets over. Ja, yeah. yeah, nou wij uh, kennen elkaar al van de vroeger uit, al een beetje uit Tilburg. Uh, op een gegeven moment ben ik in 2008 in uh, Utrecht gaan wonen, Toen woonde Alex daar ook voor zijn studie. En toen waren we waren huisgenootjes. En ik was uh, in de jaren daarvoor al heel erg uh, door uh, allerlei stoner en doom... Uh, beïnvloed. Ik luisterde daar echt superveel uh, in die tijd. Beetje zo midden jaren 2000 zeg maar. Uh, een van de bands die ik toen al heel veel luisterde was Goatsnake. Um, en uh, ik wil ook even een shout-out doen naar de mensen die mij op dat pad hebben gebracht. Dat zijn Kevin en Femke. Uh, die zitten hopelijk in real uh, mee te luisteren nu. Uh, Grote invloed geweest op mijn muzikale vorming kan ik wel zeggen. Een van de bands die, my, die ze mij hebben leren kennen was Goatsnake. Um, en ik was natuurlijk altijd herrie aan het maken in het huis. Uh, Alex was altijd op zijn manier herrie aan het maken. Uh, en op een gegeven moment zijn we toen samen herrie gaan maken. En ja, een van de eerste invloeden wel op onze sound en de muziek die we gingen maken waren bands zoals Goatsnake. En, uh, en, en meer psychedelische uh, en, en bands die, die we daaromheen ook luisterden. Ja. Maar zeker de sound van Goatsnake, de zware riffs, de echte... Ja, die echte beuksound, zeg maar. Dat is echt uh, een hele grote invloed geweest. Op mijn spel sowieso. Ja. Maar ook de, bijvoorbeeld de blues harp. En uh, de toch de soulful uh, sound die ze erin gooien. Ja, dat heeft, heeft ons echt geïnspireerd. In het ja. begin. Om, uh, om een bandje te beginnen ook. Ja. En, uh, en, en die soort van groove en sound na te jagen. Die we uiteindelijk hebben, hebben gekregen. Ja. En gevonden, ja. ja. Ik vind het ja. vet ook dat uh, proberen we ook steeds wat te doen. Al dan niet bewust, maar natuurlijk heel veel stoner, doom, bands die echt eindeloze jams en zo uh, zijn, zeg maar. Wat ook fucking wet is. Mm. Maar we hebben toch altijd ook wel... Ja goed, wat is compact, weet je wel. Nummers van 6,5 7 minuten is niet per se compact. Maar dat is in ons wereldje nog wel, zeg maar. Maar wel echt nummers met een kop en een staart. En een, en, uh, een herkenbare zang en zo, zeg maar. En ja, ik denk dat een band als Goatsnake... Dat ook dus zwaar. Het is lomp. Het is grof, gruizig als wat. Maar het is blues, weet je wel. Mm. En ja... Pakkende een refrein zo'n beetje, en, maar dan gewoon super swampy en, en heavy uitgevoerd. Ja, vet. Ja. Ik denk dat het tijd is om hem uh, op te gaan zetten, Dirk. Ja, dat, uh, dat kan ik voor jullie doen. Ja. Zal ik Oe! dat doen? Doe <laughs> Vooruit, die komt ie. van Van snake op zijn Romeins geschreven. Ja, lekker slepende. Het sleurt zo heerlijk. Ja, ik word er altijd ja. heel blij van. Echt lekker. Um, wij vroegen ons ook nog af, die vraag kwam van jou, Dirk. Oh ja. De verwijzing uh, naar... Ik ja, maar is de god van uh, de dood? Uh, het album Ananta Dat is een van de namen van... de hindu-god Vishnu, god van de schepping... Uh, ja, wat is jullie link dan met hindoeïsme? Of is dit een fascinatie voor jullie? Zijn jullie Hindu's achtig uh, niet, of... niet bewust. Nee, goed. <clears throat> ik heb in die tijd in, in Utrecht dus uh, humanistiek uh, gestudeerd. En dat is een uh, opleiding waar heel veel filosofie in zit. Veel psychologie, maar ook heel veel religiewetenschappen. En daar uh, helemaal uh, ingestort. En ja, ik zat op een gegeven moment... Helemaal down that rabbit hole, zeg maar van mythologieën en linken tussen westerse oosterse mythologieën. Toen las ik dus over Imir, ik meen dat dat een IJslandse godheid is, of, of in ieder geval iets noordelijks of oostelijks misschien, vind ik me. En dat er een link was met Yama. dus en ja, dat triggerde die naam, zeg maar, dus daar verder ingedoken, uh, Tibetaanse uh, boek van de. De doden uh, besteld, even wat lichte kost voor op de zondagmiddag. Weet je wel, <laughs> ja, vet, ja, goed. Ja, dat is gewoon, ja, dat is mijn afwijking. En de anderen vinden dat volgens mij ook wel, uh, wel nice. Hij hey, pa past, pas, pas prima bij jullie uh, muziekstijl natuurlijk. Ja. ja, en ik heb wel dikwijls wel gehoord, ook onder andere van uh, Wijlen uh, Bidi, waar we mee hmm. samengewerkt hebben uh, lange tijd. Van hoe zei die het nou? Van ja, echt dat die bent met naam nog niet. Eerder bedacht is, zeg maar. En ik vind ah, dat vind ik wel een mooi compliment. Ja. Dat dat ik is. Het is toch wel pakkend, is. Uh, met een paar uh, zatte, irritante gassen die. Pjama roepen, maar. <laughs> die <zijn> sowieso stom. <laughs> ja. uh, dan hadden wij ook nog de vraag in welke andere bands jullie eventueel nog spelen. Als. Nou, Alex heeft een uh, vaste andere band. En uh, Enma. Ik, Enma. Ja. Uh, ik op dit moment niet. Uh, maar uh, ja, we hebben, ik, ik speel graag met mensen samen. Maar Jame is altijd mijn main band geweest. So. Hm. Ja. En uh, uh, op dit moment ben ik ook nog met een heel leuk zijdelings met een andere band bezig. Blij dat, blij dat je dit bruggetje mij aanreikt, want ik kan ik ze even pluggen. Maar Just. onze uh, Utrechtse vrienden van uh, Throwing Bricks en Ontaard. Die gaan uh, op Robert een heel speciaal optreden doen. Hey. Ik heb daar een mini-rol ook in. En uh, ik ja. weet niet of ik straks ook op het podium terecht kom. Hopelijk niet zelfs, want ik ben eigenlijk in de studie voor een van de gitaristen die mogelijk niet kan. Um, maar dat is ook super gave muziek. Uh, en uh, dat zijn ook allemaal heel goede maten. Het zijn echt mensen die, uh, die ook echt leven voor de muziek. En een uh, goede scene in Utrecht. Dus uh, het is niet dat ik daarin zit. Maar uh, wel uh, goede, goede uh, muzikale vrienden van mij. En, uh, ja, maar Alex heeft een serieuze andere band. Ja. Ja. En ja. Wil je die ook nog even toelichten? Misschien? Wil je die even toelichten? Ja, uh, wij maken zogeheten Progressive Grunge Metal. Of ja, zogeheten hebben we zelf bedacht. Maar, uh, <laughs> dan heet het toch zo. <laughs> dan, dan heet het zo, juist. <laughs> Komende vrijdag uh, staan we de Little Devil met The Intersphere. Doen een support. En uh, zaterdag de SCUM in Katwijk. Mocht je een dagje aan zee willen verlengen met een uh, lekker prog metal package, dan uh, be my guest. Uh, ja... Dat uh, doe ik ook, nou ook al uh, een heel aantal uh, jaartjes. 2022, eerste plaat uitgebracht. En de afgelopen paar jaar vooral uh, wat uh, stand-alone singles. Is onder andere met uh, Tom Adams, van, uh, die uh, vroeger bij uh, The New Dominion uh, zat. Ja. Ja. En we hadden jullie uh, op de off-road camping uh, vorig jaar. Dat klopt. Ja. klopt. ja, Dat was niet vervelend. Ik heb dat toen uh, op de radio, vanaf het schoolplein, ik kon, ik kon er niet bij zijn. Dus ik heb dat op de radio geluisterd toen, ja. Heel goed. Ja. Ja. Nice. Uh, even kijken, volgende band is van Peter. Job. Ja. Ja, ja. Dat is zo'n band van ons allemaal, ja, moet ik zeggen. Ja. Dat is echt wel een van de vetste live bands ooit, zeg ik, vind ik. Eens. Um, die band is gewoon zo steengoed. Hmm. Elke show weer is gewoon kippenvel. Verpletterende sound. Super vette guys. Ja. Uh, yeah alles aan die band is gewoon uh, zeer indrukwekkend. Je hebt, je hebt wel zo'n moment dat je live voor het eerst in aanraking komt met een band. Dat was voor, bij mij met Job uh, mm. op Broadburn. Ja, van mijn sokken geblazen. Ja. Echt, ja. echt fantastisch, ja. Ja, dat is niet normaal. Ze doen er echt maar weinig na. Ja. Ja. Dit is ook van de plaat A Raw Heart, ja. of niet? Ja. Een, ja, dat, dat is ook zo'n... Ja, dat die titel verbeeldt voor mij ook helemaal de sound van Job, zo weet je, een rauwe hart wat zo open scheurt, ja. Vet. ja. Laten we luisteren naar A Blaze van Job. Was dat met een blaze? Ja, dan ja. mag wel een keer door mij heen blazen. Ja, ja vet hè? Ja. Oh, Lekker. Uh, volgende band hebben jullie mee getoerd, volgens mij. Ja, een korte tour uh, gedaan. In, uh... ja, er was wel een grappig verhaal achter ook. Want volgens mij, uh, we hebben een support voor gedaan voor drie data in, uh, in Europa. Uncle Asset en de Deadbeats. Uncle Asset en de Deadbeats gaat het ja. om. Uh, ik zat volgens mij op een donderdagavond... Heel laat op mijn kamertje. Muziek te luisteren en toen werd ik gebeld door de programmeur van Doorn Roosje. Kunnen jullie morgen, overmorgen en zondag uh, sport doen voor een class in de Deadbeats. Wow. En toen moesten we even heel snel schakelen, maar toen stonden we de volgende dag. Meen ik eerst in Doorn Roosje. Of eerst in de Melkweg? Eerst door een Roosje. Eerst door een Roosje, de Melkweg, Melkweg. En toen daarna Bochum. in uh, Bochum. In, uh, in ja, Duitsland. waar we zelfs nog in Antwerpen kunnen staan. Maar toen dat ja. kregen we net niet geregeld met werk of weet ik het wat was een maar maandag. Maar, ja. Ja. Ja. maar uh, dat was dus op stel en sprong geregeld. Maar uh, ja, super vet optredens. Ja, ja. Mooi avontuur. Ja, ja, <laughs> ja. zeker. <Ja>. Heel <laughs> ik, ik van vooral, vooral die zaal in, in Duitsland, in uh, Bochum. We stonden op de begane grond in een of andere oude. Ja, industriele hal, uh, zeg maar, met zo'n hele grote spiegelmuur achter ons. Ja. Yeah. Wow. En uh, het publiek om ons heen, ook boven ons. En, uh, ja, ja dus dat was het 360 echt... graden, publiek. Ja. Ja. Ja. Okay. Dus we ook onze backline door het publiek heen manoeuvreren. En, stamp, en stampvol, vol, stampvol, zeg maar. Vol. Dus dat ja. was echt, uh, echt een bizarre gewaarwording. Ja. ja. ja en de melkweg ook. Ja, dat was, ja. Ja, dat zijn wel even de, de hoogtepuntjes, zeg maar. Ja. Ja. ja. Dan sta je nog eens op een podium. Jeetje. Ja, en ja en ook oude zaal. Ja, legendarische plek uh, gewoon. Ja, heel ja. vet. En door een roosje ook naar de oude... En de oude roosje nog. Ja, ja klopt. Ja. Opa ja. vertelt. merk ja. <laughs> <laughs> ja. het my Dave! Ja. <laughs> en van uh, het album Bloodlust uit 2011. Over and over again. Ja. Ja. is Enkel en de asset en de Deadbeats met over and over again. Ja, heerlijk heerlijke, heerlijke plaat is dat. Je struikelt er bijna over je onkel ja. hoor. Ja, ja, ik hoorde het. Ja. Maar uh, sympathieke gasten? Ja, net even in, de, in het tussenstadium uh, Jou, in is... het universum tussen de nummers door, hadden had het dan net even over. Nee, we hebben dus uh, die vier shows met hun gedaan. En uh, ja, ze hadden net het jaar daarvoor met Black Sabbath uh, de tour gedaan als support. Ja. Pak wow. je grote ja. zijn we echt aan het exploderen. Dus ja, je weet niet wat je kunt verwachten, weet je wel. Op zich de meeste bands waar we mee samenspelen... zijn over het algemeen wel heel uh, aardige lui. Maar ja, superchille dudes mm. En op zich die, de, de uncle Asset, zeg maar. De, die main guy, die was iets meer op de... iets afstandelijker, in ieder geval in het begin. Ook nog wel even mee gepraat. Ja, echt sympathieke lui. Mm. ...heel erg gestoond uh, als een ganaal, toen in Amsterdam. Ja, in Amsterdam waren ze echt niet aanspreekbaar. <laughs> dat ze helemaal afgebakken waren. Ja, die waren goed krokant. <laughs> ja. En dan toch nog een muziek uit je klauw krijgen. Ja, het, het was echt verbazingwekkend. Want ja. als je ze backstage had gezien, dacht je, ...ja, die kunnen echt geen nood meer spelen nu. <laughs> maar uh, ja, toch mooi gelukt. Op de automatische piloot dan, denk ik. Ja, ja of toch ja. iets van adrenaline of zo. Ja, dat zal het ook zijn geweest. Ja. En uh, het is natuurlijk super... Uh, het is best wel eenvoudige muziek. En uh, ze speelden het gewoon vol op, uh, inderdaad vol op die sound. En hij uh, klonk gewoon super vet. Ja. ja, ja. Hey, en jij had uh, een switch in de playlist. Ja, ja met excuses aan uh, drummer uh, Joep. Nee, die, bassist uh, heeft... Peter. Oh, Open op er, er zit een Peter. man met, met witte knokkers van oh, Doren. He, he, he nou he, he heel boos te zijn. Ja. Nu. Die wilde heel graag Judas Priest horen. Ja, een vette plaat uitgebracht ja, vorig jaar. Super, super vette plaat. Maar ik dacht, ik wil nog even blood and Citation in fietsen. Uh, wij zijn uh, met Jama een aantal jaren gestopt natuurlijk. Uh, uh, vanaf uh, zo eind 2016, 2017. Hebben we even niet meer gespeeld. Uh, in die tussentijd, totdat we eigenlijk weer begonnen... heb ik echt heel veel death metal geluisterd. Uh, een van de bands die met name ook tijdens de lockdown... mij echt overeind heeft ge gehouden, zeg maar, uh, is Blood Incantation. Ook een super indrukwekkende band. Als je hebt over uh, bands in het rijtje van Job of zo... dan zijn gewoon bepaalde bands die er bovenuit steken... En, uh, wat mij betreft, qua creativiteit qua inspiratie die ik eruit haal, is uh, Blood Dickertation een van de vetste acts van dit moment. En uh, ja, verdient ook wel een plekje in de, in de invloeden van Yama uh, van, van ook uh. ja. ja, en Judas Priest heeft al zoveel lof gehad in hun carrière. Die kunnen best wel een keertje. Die kunnen zonder ja, dus de programma ook ja, nog wel. Uh, ja, ja. ja, ik, ja. Ben, ik ben hier dus heel blij mee. Want uh, ja, oh, meer, meer metal, ja. juist. <laughs> nou, zet maar aan dan. Ja, komt hij dan? Oh, dan, metal metalaar. Ja. De incantation met de Giza Powerplant. Dat nummertje. Dat grommel was die Powerplant volgens mij nog. Net vind Ik denk het, ja. Benawéje. Ja, dat is een lekker nummertje, ja, ja zeker. Ja, ik ben normaal helemaal niet van de death metal, maar dit kan ik wel uh, goed pruimen. Nou ja, uh, zoals ook ondergetekende, ja, ik heb datzelfde. Ja, muzikaal sowieso. Ja. ja. Nou, ik ben niet van het grunten, maar dat muzikaal vind ik ja. uh, echt top. Ja, ja. ja. Ja, zeker ook op een laatste plaat die weer alle andere kanten opgaat. Dat uh, is een van de beste plaatsen van vorig jaar, denk ik. Uh, compleet progressieve uh, elementen ingebracht weer. Dat uh, ja, stond ik echt in, in zoveel jaarlijstjes. Dat je zo zag ja. van, uh, in ieder geval, ja, goed, naast uh, Taylor Swift en uh, van, van, <laughs> van mensen met muzieksmaak, laat ik zo zeggen. Zag deze heel vaak voorbij komen. Ja. Ja. Niet deze, maar de nieuwe plaat. ja Die nieuwe, ja. Ja. ja. ja. Dan komen we bij een band waarvan ik dacht, hey, die ken ik niet, maar we ja, hem wel. die ken jij wel, Steven. Van Dierendagjongen. Ja. ja, juist. Ja, Dat hadden we het net over, ja. Uh, heeft Joep aangeleverd. Kevelder Ja, als je, een, als je een band zou moeten kiezen die zeg maar, de energie van onze drummer een beetje samenvat. En, uh, zo van de power en uh, constante adrenaline die hij ook op het podium uh, weet uh, neer te zetten, dan, uh, dan is het denk ik wel kevelder Ja. Uh, Ongelooflijk gas erop. Uh, drie gitaristen, uh, allerlei stijlen door elkaar. Melodieus, maar ook keihard. Metal, maar ook gewoon classic rock. En uh, ja, ja, ik snap heel goed dat, uh, dat Joep dit heeft aangedragen. Ik weet dat hij het heel vet vindt. Ik vind het zelf ook echt een hele sick bed. Ja. Ja. En voor de luisteraar, uh, waarom net de link met Dierendag gelegd werd: <laughs> de zanger heeft een uh, opgezette L op zijn hoofd. Ja, maar dit is het nummer ook. Als je dit nummer vertaalt, dan heet het Zeehyena's. Heren van de Zee, een Noorse uh, ja. titel uh, van dit nummer. Ja, maar. want die mag hem straks afkondigen. Hè? Ja. <laughs> ja, ja, of of nu aankondigen. Ja. Uh, ik tak met uh, Sjohe Jenaar Avet Herder, denk ik. Ja. Feiloos. Feiloos. Ja, he? ja, Ja, dat is, dat is vloeiend. Ja. Ja. Een jaar, havet heren van kvelertak. Gezondheid. Dank u. Ja. <laughs> dat heb je een rustgevend muziekje tussendoor trouwens? Ja, dat, de, uh, dat, dat is onze onze ja. Ons bedje eronder, ja. Ja. ja. bin. Ja. Op. Ah, dat is. Ah. Ja. Lekker. Dat is een goede muziek om over heen te praten, maar. <laughs> af... Nee, nee, nee. Ik, ik, ik zet de platen thuis. Thuis regelmatig op. Ik vind het echt fantastisch. <laughs> Hoor je dan je vrouw minder? <laughs> Precies de oh, frequentie. <laughs> Die luistert, jongen. Oh, sorry. Oh, oh, heb ik het weer verpest van ja. de avond. Ja, je hoeft niet meer te komen de volgende keer. weet ik wel. Dan had Joep nog Emma Rutrundel en Dow. En ik zag dat Dow gewoon op Broadburn woensdag op de Spark optreedt. Yeah. Ik vroeg me echt af, hoe is dat? Enig idee? Hoe dat ook gekomen is. Ze staan altijd wel ergens op Roburn. Dus, ja, dat sowieso. Uh, ja, volgens ja. mij wilden ze gewoon deze avond ook een keer hebben gespeeld op Roburn. Dat mm. ze de rest al hadden. Dat is snap dat ik, ik kaart even. <laughs> ja. Maar meestal doen ze het over... Dan is het toch secret? Nou, is het niet secret. Nee. het nee. Spark nee. is niet secret. Precies. Maar je weet niet wat de rest van het, uh, van het festival gaat brengen. Misschien dat ja, je kunt, als ze willen, elke avond een kofferset doen. hè? Koffersetje Nirvana, koffersetje... Ja. Misfits, Coversetje, Black Sabbath. Ik bedoel, uh... ja, nou, voor mij mogen ze Emma ja. Reds wel meenemen, hoor. Die avond. Ja. ja. Ik uh, ben minder van Douwe en meer van Emma. <laughs> Dat zeg ik heel eerlijk. Ja, ik, ik heel eerlijk ook. Dus ja. ik vind dit een, ja. dit een goede balans. Maar daar ben ik uh, in de minderheid in de band, volgens mij. Maar... Hmm. Oh, ik, oh, ja. ook, ik ook in dit ja. programma. Ja. <laughs> Toch, is, is, Douwe is wel, uh, daar ga je wel naartoe. Of ik daar naartoe ga? Ja. Dat moet... Da, da, da, da, da, da. Ja, ik hoef er geen moeite voor te doen, denk ik. Want nee, wat, wat, wat, net al ze zeggen, toch. ze speelden waarschijnlijk elke dag wel een keer. Ja. Ja. Ja. Ik vind het wel goed als ze samenwerken met andere artiesten sowieso. Met Mismore hebben ze die hele vette plaat ook gemaakt. Ja, en, met The uh, Body was ook niet de mis. De Body was super oh. vet. Uh, dus oh. het is echt een band die beter wordt, vind ik, als ze samen met anderen uh, gaan spelen. Dat is ook knap. Ja, ik heb net genot uh, een White Hills plaat binnen vandaag. Ja. Dat, ja. Is ook, dat zijn ook twee van die bands. Ja. Samen veel beter. Ja, ja. ja. Um, nou, laten we gaan luisteren naar Emma Rundle en Dow uh, met het nummer uh, Hollywood. Emma Ruth Rundle en Dow met uh, Hollywood, hele fijne track. Maar uh, over fijne tracks gesproken, dan moeten we toch eens over jullie nieuwe plaat gaan hebben. Ja. Ja. Ik denk het wel. Uh, maar daar zit nog wel één vraag voor. Ja. 2016-2017 gestopt. Ja. Toen is Joep uh, gestopt, hè? Maar we zijn zelf uh, januari 2018 hebben. Ja, schrijfst. dat is waar. Ja, ja. Hebben we hebben de afscheidshow in de Devil genaamd. Ja. Ja. Ja. Juist. Ja. En van waar gestopt? Ja, meerdere redenen. <kacht> ik denk... Uh, uh, even kijken. Ja, dat... Joep stopt is denk ik ook wel een indirecte factor geweest. Ik denk, wij met z'n viertjes zijn ook wel niks de nadelen van uh, Greg die daarna bij ons heeft gedrumd. Mm -hmm. Fantastische drummer, toffe kerel. Maar ik denk, ja, wij vieren toch echt wel de, de kern van, uh, van de band al die jaren geweest. Uh, ja, gewoon het schrijfproces stagneerde wat en ja ook een beetje nieuwe levensfases die uh, zich aandienen een ja. combinatie ja juist ja de combinatie van factoren ja. en toen begonnen te kriebelen nou, nou uh, toen dan hebben een paar vrienden van ons ons gekriebeld eigenlijk nou inderdaad okay. uh, Niels van <laughs> throwing bricks Radio Man from the Moon uh, ja. we net over throwing bricks die, ja, ja. Uh, we zaten een paar jaar geleden bij elkaar bij uh, Roadburn waar anders ja. we zijn een soort uh, DAO, maar dan uh, de lokale variant <laughs> uh, nee maar goed we zaten daar uh, ja, niet toevallig met z'n vieren dan bij elkaar, zeg maar, te, te pilsen en uh, stronken te wezen. En uh, ja, toen uh, zei Niels dat ineens deze van: Hey, boys, je did moet reunie doen. En toen had hij van... Oh ja, wacht even. Voor, volgend jaar is het tien jaar geleden dat Ananta uitkwam. Ja. Dus dan ja. moet je vieren. Ja, ja we kunnen we ja. wel een show doen? Kunnen dat we wel was een show doen? Dat is ja. het idee. Ja. ja. Uh, en volgens mij, echt een paar dagen later. Uh, waren we geboekt op Into the Shadow ja. 2024. Ja, nou ja en dat Ramon, want Mirjam, <laughs> je ja, zei ja. van. Jullie hebben Mirjam een tijdje terug hier op de, de, in de uitzending gehad. Augustus, zeg maar. ja. ja, nou goed. En haar uh, vriend, man, uh, geliefde, uh, Ramon ja. van Into the Shadow, die ja. uh, appt op een gegeven moment van. Uh, ja, we zitten te twijfelen of we Into the Shadow door willen laten gaan. Het zou wel heel mooi zijn als... Uh, of, ja, maar uh, dan... Uh, dus een beetje zo, <laughs> Nou, je zet ja. ons wel mooi voor het blok, maar dat is goed. Wow. En uh, ja. ja, dat gaf het... Uh, ja, dat, toen hadden het, we echt uh, nou. uh, een streven. En een datum erop geplakt. En toen moesten we... Als ik, als ik Ramon zie, die is wat langer. Als ik, als ik op een festival ben en ik loop de zaal binnen... en ik zie hem staan, dan weet ik, oh, ik ben goed. Ja, ja. ja. <laughs> is een beetje de vuurtoren van de, van de stoners te zien, zeg maar. Ja, <laughs> exact. Ja. Ja. ja, en toen is het balletje blijven rollen eigenlijk daarna. Ja, ja. het is ik vond het best bizar. Ja, kijk, niet, niet dat we, weet ik, wat, we hadden net over de Melkweg en het Doornroosje van die, uh, dat kaliber, niet, maar wel dat er aanbiedingen bleven komen. En dat was op een gegeven moment dat we zeiden: van, ja, kijk, mensen willen, ze zijn ons nog niet beu, weet je wel. Ze willen ja. ons weer ja. daar en een showtje in Duitsland, in België. En daarnaast vond het zelf ook gewoon wel weer heel erg leuk om bezig te zijn. Dus ja, is, volgens nou, mij, dan, uh, jij beheert ja? een beetje het Instagram-account, volgens mij, Alex, of niet? Ja, ja. Ik, uh, ja, op een gegeven moment poste jij dan, oh dit is wel echt weer heel erg gaaf. Ik zeg, ja, daar is een oplossing voor. Het is dus gewoon we weer beginnen. Ja. ja. En dat ja. heb je uiteindelijk toch gewoon wel gedaan. Want hoeveel, ja. hoeveel reunieshows op een gegeven moment, nou ja, dan bleven ze uh, komen ook. Dat uh, was ja, mooi road Ja, roadburn uh, offroad show in Buitenbeen was natuurlijk echt super vet Zo. Hè? Ja, um, daar waren wij bij, Michel. Ja, met de beentjes buiten. Ja. We zaten ja. echt twee uur van tevoren, zaten wij al aan de bar. ja ja. Zo van ja, als we later zijn, dan kunnen we niet meer binnen. En, ja, ja. dat was ook zo inderdaad. <laughs> ja, ik kon bij mezelf niet meer uh, naar binnen toen ik buiten even een peuk stond te roken en uh, toen ik moest spelen. Ja. Uh, maar ja, en toen bleef het maar komen, inderdaad. Uh, verschillende shows in België gespeeld uh, uh, met, uh, met uh, uh, Duitse bevriende bands uh, in, uh, in Frankrijk. Uh, ja. uh, een show gedaan in Gent. Ja, en het blijft gewoon een beetje gaan op die, uh, op die manier. En. Uh, toen hebben we ook natuurlijk, uh, we zijn uh, gaan repeteren weer... en hebben we ook gezegd van, nou we hebben er nog muziek op de plank liggen... die we nog nooit hebben opgenomen. Dus we hebben heel veel nummers eigenlijk, hadden we nog in het repertoire zitten... Okay. van voor de split, zeg maar, uh, uh, die eigenlijk af waren. Uh, die we nooit hadden opgenomen, die we heel graag eigenlijk wel een keer zo willen uitbrengen. En we hadden al ideeën van, nou misschien kunnen we dan ook... muzikaal nog doorgaan ontwikkelen en nieuwe, nieuwe shit schrijven... En ook dat uh, daar zijn we ook mee, uh, ja, toen mee op, bezig. Toen kwam op een gegeven moment dus een, een voice message van. Uh, nou, daar komt er dadelijk weer eentje van uh, Alessandro van uh, Liral de Paciño uh, via WhatsApp binnen van: Hé uh, hey, gasten, <coughs> ja, we wilden een split album maken, maar uh, ja, we zouden met een andere band doen, maar. Uh, ja. en dit is het, trouwens dit is echt november vorig jaar. Ja, oké. Okay. Ja. Precies. Dus En hij zei van ja, zou je er wat voelen? Ik weet dat jullie weer bezig zijn en ook een, een beetje met nieuw materiaal bezig zijn en zo. Toen hadden jullie net aangekondigd dat jullie weer ja. zouden starten ja. volgens mij. Ja. ja. En toen, ja. Uh, ja, hij was er als uh, de kippen bij en uh, nee, snel, ges ges snel geschakeld. Dus van, oh damn, dit komt wel heel snel en uh, wat doen we? En aan de andere kant ook wel ziek en ook onszelf kennen ervan. We zijn uh, van de lange aanloop met platen. Dit geeft ook wel even stok achter de deur. Ja. Helpt dat dan? Ja. ja. Drie weken later stond het op. Hoppa. Ja. <tie> ja. Dus het uh, dus heeft heel goed gewerkt. Dit was een hele dikke stok achter de deur. Hij heeft ja. het de vorige keer iets minder dik, maar uh, het <tie> werkt wel. Ja. Juist. Dus, want jullie hebben inderdaad de split. Die komt uh, aanstaande vrijdag uit, de 28ste ja. maart uh, 2025. Uh, met Lira Del Bacano, als ik het goed uitspreek. Ja, jij spreekt beter uit dan ik. Oh komt door dat Scandinavië, denk ik, wat jij geoefend hebt. Ja, dat zou het zijn. Weet je ook wat het betekent? Ja, dat had jij opgezocht, hè? Ja, de woede van het lawaai. Ja. De boze, boze muziek. Ja, dat is mooi. Dat vind ik wel mooi. Dat is een mooie naam. Sowieso Italiaans. Ik vind dat een mooie taal. Maar um, ja, misschien moeten we gaan luisteren. Want uh, ja, goed, uh, de, de Italiaanse vrienden die zijn er niet bij. Die wilden eigenlijk wel heel graag hier aanwezig zijn. Ja. Ja. In de studio. Maar die zitten nu in Duitsland nog op mm -hmm. tournee. ja. Mm -hmm. Die tikken overmorgen Antwerpen aan. Ja, Antwerpen, ja. Donderdag Antwerpen, uh, donderdag Amsterdam. Ja. ja, dus ja. Voor het eerst in Nederland. Ja. ja, ja. Laten we gaan luisteren naar uh, Alessandro Santori. Hallo, this is Alessandro from Lira del Baccano. En greetings to all the listeners of the show. En. Thank you for having us. It's a pity that we could not be there in person, but yeah, we are on the road. Actually, I just woke up in Salzburg, Austria. We had the second gig of this tour and it was incredible, really amazing. So, we are very satisfied so far. And yeah, we are so we are promoting this new release with our friends Yama and Tempus Deorum. And uh, we are very, very proud and happy about uh, the album. And, that, and also about the fact that we made it with YAMA that we we met uh, in 2015, if I remember well, uh, at the festival, Pietrasonica Festival. And we kept in touch through all this year, even when the guys went on Yatus. And um, yeah, so... All came up very fast very quick and we have to make decide to make this uh, split album with someone and because we had this long song that we only play in this version live uh, in concert so every time people would ask us about the, um, this song Tempus uh, we, we never have an answer about on which album is this song, because actually it was on no album at all. So we decided to record and to make a split with someone with someone. And yes, I said, I kept in touch with Alex especially from Yama and I proposed him the uh, to make this split with, with us, if, if uh, they had uh, some songs, and we were very lucky because, <laughs> as you know now, <laughs> they had these incredible, incredible songs, and yeah, they recorded and uh, we made it very fast. And it's I think the result is great. We cannot wait to to the album to be to be out next week and we already have the album with us on tour so everyone that will come to our shows uh, will be already able to buy to buy the album and um, yeah we will start today first gigs in germany and actually we will be in netherlands for the first time in amsterdam playing for love for loud on the um, 27th and we are very, very exciting about about this gig. Uh, so, again, thank you so much for having us and have a great time. I hope that people will listen to the, the album and, and enjoy, of course, the album. And I hope to see someone uh, of your listener from Amsterdam maybe in uh, at the gig. And hi to everyone and see you on the road. And yeah, again, This is Alessandro from Lira del Baccano. Ciao a tutti. En dat was een woordje van Alessandro Santori van uh, Lira del Bacano En daarachter hun uh, edit van uh, Tempus 25. Een uh, nummer waar de fans vaak om vroegen om dat een keer op plaat uit te brengen. Dus dat is bij deze gelukt. Het is de edit van 6 minuten 58. Uh, de hele track is 18 minuten 57. En die wordt dus uh, de 28e aanstaande vrijdag uitgebracht op uh, Tempus De Jorum. Uh, wat stond voor op Tori? Zoveel aantekenen. Tijd van de goden. Aha. Aha. Ja, mooie hoes ook trouwens. Wat verdorie. Jullie ja. Ananta-plaat, uh, daar hadden we trouwens nog een vraag. Oh. Dat is uh, werk van Maarten Donners, hè? Jep. Zeker. Hoe hebben uh, jullie dat te weten te flikken? Is hij fan van de band? Of, uh... ja, Maarten Donners is mijn beste vriend. Dat is ah. heel slim. Uh, heel simpel. Ja. Uh, uh, ik trek al heel lang uh, met Maarten Donners op. Dus uh, in die zin uh, heel veel mazzel dat ik hem al kende. En uh, dat hij... Uh, dat hij heel graag voor ons een, uh, een hoes wilde ontwerpen. En uh, ook ons oude logo, nog van voor de, voor de plaat, komt van zijn hand. Uh, die we ook nog gebruiken in andere uitingen. Meer dat soort dikke ja. letters die we nog hebben. Jama, Jama Doom, uh, ja, maar Doom ook op Instagram. Ja, ja. ja. ja. ja. ja. Nou, precies. Ja, en, um, ja dus het is, uh, ja. het is gewoon uh, uh, uh, pure uh, toeval dat ik, uh, Maarten en ik gewoon goede vrienden zijn. Dus, nou, uh, kijk. Ja, heel ja, goed. Hij maakt een mooi hij heeft het geboortekaartje van mijn zoon ook uh, ontworpen. Oh, kijk. Ja. En de uh, hoes van Enma. Ja. Oké. Oh, dus, ja, uh, ja maar het is een beetje de huis, huisartiest inderdaad van ons uh, geworden op die manier. Uh, en die uh, we, we hebben jullie ook uh, die uh, ja. shirts gedoneerd. Dat is een remake van uh, Ananta. Heeft hij weer even zijn, uh, zijn saus overheen gedaan uh, tien jaar later, zeg maar. Super blij mee, dankjewel. Ja, bedankt. Ja, fucking ja. Ja, vet. Dat, ja, dat doet hij dan gewoon. want... Ja, want hij, inderdaad, hij is op dit moment zo, uh, uh, er wordt zoveel gevraagd, zeker door bands. Uh, hij, uh, hij, hij doet echt voor internationale artiesten allerlei posters. En, uh, hij de maakt echt de mooiste, en dingen. de mooiste dingen. Ja. Hij heeft uh, natuurlijk Roadburn ook gedaan, ja. een aantal jaar geleden. Uh, 2023. 2023, ja, ja precies. Met en, die vlinder. Ja, ik vind ja hij heeft mooi. echt allemaal ja. dieren en een hele vette, hele vette artwork eromheen gemaakt. En, als we hem nu zouden vragen, zonder dat hem zouden kennen... zou hij waarschijnlijk niet meer gewoon een platenhoes... voor een uh, random stonerband ja, doen, zeg had, maar. Ik had hem gevraagd voor een logo voor ons. Misschien moet ik dat even via... <laughs> onze nieuwe vriend doen. Ja, nee, we hebben in die zin gewoon heel veel mazzel... dat hij... Uh, uh, ja, artwork van hem... Uh, die zal veel vragen krijgen, denk ik. Ja, ja hij wordt ons ja hij wordt heel heel veel gevraagd voor ja. dat soort dingen. Volkskrant en, uh, laatst. uitkiezen. Hij heeft de Volkskrant uh, Kerst Special, als ik het goed heb. Gewoon die... Grote, speciale katern heeft hij zowel de voorpagina... als het katern zeg maar, zelf helemaal mogen ontwerpen. Ja, dat soort klussen zijn zo uh, ja. zichtbaar en zo. Ja, zo vet dat hij dat allemaal... Billy Plinne. Strings en Opeth. Billy Strings, ja. uh, Sergio Simpson, uh, Goose. Uh, over Goose gesproken, dat is ja. een ander gesprek. Ja. Um, maar uh, ja, uh, hij, is, hij is heel erg in trek, Zeker bij Amerikaanse artiesten. En uh, werkt nu vanuit Parijs. Dus uh, ik zie hem niet... Uh, heel vaak, maar uh, ja, het is altijd heel vet als hij weer hier in, uh, in Tilburg is of als ik uh, een keer uh, naar Parijs kom. Ja, ja, is hij tatoeëert tegenwoordig, hè? Hij tatoeëert in Tilburg. Hij oh, okay. ja, ja, zit bij, uh, bij een tattoo studio. En uh, ja, blijf, maar, blijf maar gewoon werken aan zijn uh, kunst. Het wordt steeds beter, vind ik. Ja. ja. Magnifiek werk. Um, en dan Tempus Diorum. Ook echt een hoe ze overigens. Mooie tempel erop, allemaal ogen erin. Ja, ja van een Italiaanse artiest. Ja, daar werkt uh, Alessandro, ja. Alessandro al jaren mee, zeg maar. Ja. En hij, uh, in het tempus diorum komt... Want, dirado uh, bacano, bacano, sorry. Uh, het einde van de avond uh, zegt het goed. Ja. <laughs> maar er zit ook een verwijzing naar de Romeinse god Baggers in. Nou goed, wij hebben natuurlijk... Ja, maar wat ook een verwijzing is naar de, naar de godheid. Dus dat is ook een beetje die... Samenkomst van, van uh, die twee verschillende goden, zeg maar. We hebben ook ja. een nieuw shirt design, wat, uh, wat uitkomt, waarbij je uh, heel die... mooi wow. ja, echt ja. super gaaf. Ja. Uh, ja, nou goed, check de gram. Ja. maar uh, waarin die dat heeft samengebracht, ook die, deze keel, ja. ja, echt die oude Romeinse aardewerkachtige ja. stijl van die uh, vazen of die, die Amfora of zo. Weet je die stijl? Ja, ik, vond, ik was ook heel gewoon de indruk van de ja. Af. En en en tegelijkertijd ook iets, ook, ook zo, Aziatisch, Indonesisch, uh, hoe die... Ja, maar dan weer het, ja, het ja. grappige crossover. Ja. Ja. En, en hoe waren jullie bij uh, Subsound Records terechtgekomen? Is dat via Lira, Delta, Canada? Ja. Ja. Ja. ja, dat is een vast uh, label. Die komen uit Rome, als ik het goed ja. heb. Ja. En ja. Uh, label ook. En Alessandro en Cornuijten, die repeteren ook al sinds jaren en dag in het huis van uh, Davide. Kijk. De uh, eigenaar van Subsound Records. Hm. Dus ja, dat is, uh, dat, dat is een beetje de, hun mate, zeg maar. En waar hebben jullie je tracks opgenomen? Ook daar? Of... Uh... Nee, nee, dat is hier uh, Tilburg. Tilburg bij Paul Francois in de Hoefstraat. Oké. Okay. Dat was nog wel een hele operatie, want we hadden, omdat het allemaal zo snel, ja, zo kort dag was, zeg maar. Mm -hmm. Ziet van nou, en maar ook wel een beetje onze visie op het samenspelen, zeg maar. We wilden zoveel mogelijk live doen. Hij heeft daar uh, drie ruimtes. We dachten, nou, we doen in de grote ruimte, dat doen we, de, zetten we de drums neer. Oh, ja. Kleine repetitieruimte daarachter de gitaar en bas versterken. En dan ga ik uh, in de regiekamer uh, mijn vocale doen tegelijkertijd. Dat, oh, was het, dat is wel heel tof om te doen, ja. Ja, theoretisch gezien. Ja. ja. Als oh. <laughs> als we het zo hadden gedaan, uiteindelijk. Als we het ja. hadden gedaan. Maar ja, we zijn echt de helft van de tijd met kabels en, en door deuren heen. en het Oh man, het was echt... Ja, uh. want het was natuurlijk een, een snelkookpan waar ja. we in zaten. We werden gevraagd door Alessandro, kunnen jullie tracks opnemen? Oké, okay, je hebt zeg maar een deadline twee weken later, ja. volgens mij. Wauw. Ja. Uh, toen moesten we dus de studio boeken. Hebben we hebben twee dagen. Nou, dan hebben we drie tracks om, de, om op te nemen. In totaal, ja... 20 minuten muziek. Meer, ja. ja. En uh, alles moet nog en Alles moest binnen die twee dagen gebeuren eigenlijk. En uh, we waren al een halve dag kwijt aan kabelstrekken. trekken, yep. <laughs> uh, ah. puur omdat we ja. die, die setup wilden. En dat lukte uiteindelijk niet helemaal zoals we dat hadden bedacht. nee. nee. Dus wat hebben we gedaan? Ja. Lekkage qua geluid of zo? Of? Nou, het was echt een technisch, uh, technisch ding met, mm. uh, met uh, uh, mannetjes en vrouwtjeskabels die met elkaar wilden oh. praten, of weet ik veel. Dus het was gewoon in ieder geval, uh, we bleven maar kabels trekken. <laughs> we bleven maar telkens dingen ompluggen. En misschien kan het zo wel. Uh, totdat we op een gegeven moment gewoon hebben besloten. Ik ga wel samen met uh, Peter in de ruimte, in de grote ruimte staan bij, uh, bij Joep. Mm -hmm. En Alex in de, in de regieruimte, zeg maar, ja. uh, om vocals te tracken. Uh, uiteindelijk heeft Alex alles ook meegezongen. Uh, uh, gewoon als een soort temp track uh, Dus hebben we hebben eigenlijk alles live ingespeeld. Dus de gitaarpartijen die je ook hoort op de plaats... zijn live in dezelfde ruimte met Joep en Peter okay. ingespeeld. Ja. De basistracks daarvan hebben we ook gewoon gebruikt. zijn ook echte tracks die op, op de plaats staan. Uh, we hebben alleen daarna nog wat overdubs uh, gedaan paar kleine dingetjes ingeprikt... Uh, van gitaar en bas die je net iets strakker wilden. Maar dat is allemaal in één middagje... zeg maar, allemaal recht getrokken. Wow. En uh, toen heeft Alex uh, vocal takes gedaan. Ja, want die, ja, die wil ik nog wel even... maar die heb ik toen in één dag er allemaal op geknald inderdaad. Dus uh, ja, we kwamen op een gegeven moment... we opgenomen met uh, mijn zwager... Nathan van Esplo van uh, Sound Heroes... en met David Luiten van uh, Outark. En ja. hij kwam er op een gegeven moment mee... van ja, ik heb een tijdje terug in Doomband... Uh, ook in dezelfde ruimte. En je had wel wat bleed hè wat wat wat uh, mm. dat zeg maar is maar dat is eigenlijk wel vet bij bij dit soort muziek ja. dus laat het gewoon proberen weet je wel dus wel jouw gitaar versterken zo met de rug naar naar joop toe opgesteld Ja... Het klonk magnifiek. Katten ja, ja, was iets van had je ja. ook wel iets eerder mee kunnen komen. <laughs> <Ja>. <laughs> dat had wat frustraties <laughs> geschild. Ja. Maar goed, ja, het was een goede keuze. En sowieso een goede keuze met David te werken. Ja, het was e uiteindelijk echt super vet. En uh, um, ja we hebben gewoon in twee dagen echt zo hard gewerkt, maar ik ben er heel trots op, uiteindelijk. Ja. Ja. Nou, we hebben het voorrecht gehad om uh, de platen te mogen luisteren. Uh, voor vandaag. Ik uh, kan niet anders zeggen dat hij echt heel goed opgenomen is. Uh, maar... Verbaas verbaast me in principe dat het in twee aparte studios is gedaan. Maar het, is allebei wel, het klinkt gewoon echt heel goed. Ja, Ja, Compliment. ja dat is een eenheid van... Ge de mastering is uiteindelijk wel door een uh, Italiaan uh, gedaan. Die heeft hm. beide, beide kanten van de, van de split gemasterd. Ja, die heeft goed werk geleverd. Ja, die heeft het ja. uh, echt naar elkaar toe uh, weten te trekken. Nog een beetje qua geluid. Ja. Ja. Want net hadden we Tempus 25 van uh, Lira del Bacano. Uh, de edit. Uh, dat is de eerste nummer op de plaat ook. Dan hebben jullie uh, als tweede nummer Wish to Go Under. Ja. Uh, wat kortere track. Ik, ik, uh, wat vond jij ervan, Dirk? Sorry? De, de, de tweede track op de plaat, Wish to Go Under. Heb je hem ik, nog scherp? Nou, ik had meer het geheel, zal ik maar zeggen, ja. uh, geluisterd. Dus ook met uh, de andere twee tracks erbij. Dus... Ja, daarna die Absolute, de derde track. Mm -hmm. Die is wat langer, langzamer. Ik vond die ook echt ja, een lekkere headbanger had ik erbij gezet. Ja. Kan er, daar kan ik wel lekker op meeliften. En dan uh, uh, de, de track die we nog kunnen draaien, in ieder geval, uh, is Naraka. De laatste, laatste track. Uh, zullen we daarna gaan luisteren? Ik heb er wel veel zin in. Oké. Okay. Ja? Oké, okay, dan gaan we daarna gaan luisteren. Nou ja, dus van, van de nieuwe, Echt? nog uit te brengen plaat van Yama, Tempus Deorum, de split met uh, Liradel Bacano uh, Het vierde nummer, het laatste nummer van de plaat. Uh, Naraka. Yes, Conti. Ja, maar betekent The Lord of Death. Ja, ik heb op het einde even het woordenboek erbij gepakt. Ja, <laughs> even voor de duidelijkheid. Nou goed, het was ja. dus uh, jullie, uh, jullie uh, uh, van van van jullie nieuwe werk gewoon de, de laatste op de plaat. Naraka. Ja. Ja. ja. ja. Fantastisch ja. fijne track. Echt. Ja. Ja. Ook een nummer waar we al eigenlijk heel lang op de plank hadden liggen. Uh, ja, een groot deel, hè? Ah, een he? groot dit, deel, ja, dit, dit precies. Hele, dit hele eindstuk ja. is nieuw. Dat hebben we. Dat ja. Is, ja, dat is van, van dit jaar, zeg maar. Van, uh, ja. Ja. Maar het begin van dat nummer hebben we echt op allerlei manieren gecombineerd met een ander eind. Ja. Live super vaak gespeeld. Oké. Okay. En het kwam echt pas. Ja, in de laatste weken of zo voor de opname. klikte in één keer dit einde. En toen ja. uh, dacht ik, ja. Dat is wel mooi als dat gebeurt. Ja. Ja. Die ja. ja. vanaf die tokkel eigenlijk. En daarna die. Ja, dat melodische, melancholische stuk. Ook die zang inderdaad, dat, dat praatstuk. Ja, dat, is, dat is allemaal nieuw, dat is denk ik ja, in die laatste weken. Ja, dat was is allemaal dat, heel, uh, heel recent ja. om bij elkaar ja. gekomen. Dit is overigens, ik zei het woordenboek, maar dit komt uit de uh, Bhagavad Gita. Dus het is inderdaad echt zo'n soort, ja, wij zouden zeggen een zo soort psalm uh, in, in bijbelse termen, zeg maar. Maar dat komt dus uit die uh, Vedische overleveringen. Oké. Okay. Ja, gaaf. Ja. Um, maar dat was dus een vraag die ik nog had. Van, heb je, zit er nu echt nieuw werk tussen, echt recent ook geschreven? Of was het allemaal wacht um, dan op de plank? Mm. Hebben jullie het al gespeeld? Mijn vraag was eigenlijk, was het spannend om nieuw werk te spelen nu na zo'n lange tijd? Maar dit heb je misschien uh, allemaal... Dit is dus niet echt... Oud, oud nieuw. Het is oud, nieuw. Ja. Ja, het is nieuw, nieuw, oud. Ja. Of, ja. We, alle drie de nummers op deze plaats zijn in, hebben wij al live gespeeld hmm. in min of meer deze vorm, dus behalve het einde van de Raka's, echt nieuw. Um, maar uh, Wish to go under, je kunt nog op YouTube filmpjes vinden dat we die op Roadburn 2014 doen. Die dus is net wel oud, ja, maar die absoluut is wel <laughs> nieuwer. Hm. De absoluut is wat nieuwer, ja. ja. En de Raka's denk ja. ik de nieuwste. En zeker ja, nee, en dat, de tweede helft daarvan is helemaal uh, ja, ja. nieuw. En we moeten luisteren naar toe om deze plaat te kopen. Wat zeg je, dat kan via bandcamp volgens mij de plaat waar je die kunt kopen? Ja, via bandcamp Ja, en bij live shows volgende live shows. week uh, donderdag 3 april in uh, db's Utrecht staan we samen met uh, ja. Komatsu. Oh, ja, ja, ja. Vet. En in mei, ja, mocht je toevallig zin hebben om naar Duitsland te komen, dan uh, spelen we er ook. <laughs> ja, dan gaan we lekker uh, op een uh, klein toertje. Ja, leuk. Ja, ja. en, en komen jullie ergens Lira ook nog tegen op het podium? Ja. Dat dat kruist elkaar net. kruist elkaar, ja. Dus... Net niet, zeg maar. Nee, ja, nee. nee, helaas. We hebben het nog wel uh, over gehad. Uh, we zouden misschien in juni, eind juni, naar Rome kunnen komen. Oh. Want daar was uh, David van SubSound Records dus bezig om een klein festivaletje neer te zetten. Maar dat werd uiteindelijk toch een beetje uh, financieel te ambitieus, zeg maar. Dus ja, ja wie weet in de toekomst. Oké. Okay. Dat ja. Ja. Ja. Nou, was leuk natuurlijk. Ja. Zou mooi zijn. Ja. Ja, echt puikwerk, heren. Echt. Dankjewel. Echt zien, Blij mee. Uh, dus ik ga zo meteen nog even kijken waar ik die plaats zo snel mogelijk kan scoren. <laughs> um, gaan we nog even terug naar de lijst met uh, jullie inspiratiebronnen. Uh, en daar ben ik wel blij mee ook. Want dan gaan we toch nog een Tilburgstrots, een ander Tilburgstrots uh, draaien. Mm. Yep. Uh, die had Joep uh, aangedragen. Goel. Cool. Ja. Nou. Ja. ja, super vet. Wat moet je erover zeggen? Ik heb daar zo de balen van... dat ik niet die ene show heb kunnen doen... met Murf, uh, Murf uh, Festival. Oh, is de drie, drie, ja. uh, drie akkoorden, drie uur lang. Eén ja. uh, liedje, twee akkoorden, drie uur. Ja, ja zo is ja. die ja. Dat hebben ze ook op shirt. Ja. ja, daar had ik wel mee willen maken. Hebben ja. Ja. Ja. jullie daarbij geweest toevallig? Nee, ik kon nee. er ook niet bij zijn. He. Nee, oh, nee. <laughs> wel bij hun laatste show in The Devil. Ja. Dat was echt een tijd geleden dat ik ze had gezien maar ik van wow, dit, dit is gewoon zo met dat gaat gewoon nooit vervelen zeg maar ja misschien wel als je een hele set lang twee akkoorden dat weet ik niet want dat was ik niet bij maar volgens ja. mij wat ik ervan gehoord heb was het ook uh, super sick. ja blijft ja. gewoon goed super ja. vet ja uh, we gaan uh, William sowieso de komende robe met God uh, zien ja poging ja. twee Joep ook overigens ja die hoefste ook in, ja ja, ja. Um, van het album Dwalingen 2016, nummer Hoon. Let's go. Met Hoon, gewoon uit Tilburg. Yeah. lekker hoor. Oh, dankjewel William. <laughs> um, ja, dan gaan we iets bijzonders doen. Hebben we hebben nog nooit een band te gast gehad in de studio, maar ook nog nooit uh, live muziek geproduceerd met dit programma. Dus uh, twee keer in primeur voor jullie. Want uh, spont ontstond eigenlijk gewoon een beetje spontaan net nog. Ja, we zaten gisteravond op de app een beetje de grappen zo van... Oh, dan ja. neem je gitaar mee. Oh, dan, gaan we dit, dan gaan we dat doen. En, uh, ik ja. zei, wij zorgen voor bier. Zet de microfoons klaar. Ja. Neem gewoon een gitaar mee en dan zien we wel wat net, er gebeurt. Die, die, die, die zonder bok die ik net voor jou op heb, dat gaf de doorslag, denk ik. Ja? ja. Kijk, ja. toch nog iets goeds uit Hulst. <laughs> ja, <laughs> um, ja. Ik, ik zou zeggen... Uh, uh. Ja, we gaan een... Uh, ja, dus in die zin toch nog een extra primeur doen van uh, Wish to Go Under. Ja. Trek van de, van de plaat. En we hebben hem net doorgespeeld. Goed, we kennen het nummer uh, goed. Maar uh, dit wordt dus een akoestische uh, variant. Net even doorgespeeld. Hij wordt volky, uh, een beetje improv. Uh, dat is om onszelf even in te dekken voor als het uh, fout gaat. <laughs> uh, maar dat gaat het niet gebeuren. Uh, ja, nou ja, enjoy. Let's go. It's time to spin the wheel Taurus had the silver maze Wish to go under and pray Jeetje, geweldig. Nou, nou, dankjewel. In ons vorige leven waren wij een uh, duister volk duo. <laughs> nee. ah. Ja, mooi man. Echt wish to go under van uh, ja, de nieuwe plaat. Ja, te gek. Een paar toontjes hoger dan, uh, ja. dan uh, dat hij op de plaat staat. Maar, uh, en een beetje langzamer en een beetje minder drum en bas. Nou, een unieke versie. Een unieke versie. Ja, inderdaad. Ja, ja. ja. Wow. oké. Okay. <laughs> ja, ik ben er even stil van. Ja, ik ook. Ik vond het erg goed, jongens. Ja, ik ook. Dankjewel. Thanks, verdorie. Ja, klonk goed, ja. Dat we dat mogen meemaken. Bij de Goolse groeven. <laughs> gemak het mee, gemakkelijk. Gemak het mee. Het mee. Gemak het mee. In ja. Goal City. Ja, in Goal City, ja. ja. <laughs> um, dan hebben we nog drie tracks op jullie lijstje staan. Ehm... Um, daar en kunnen die we niet meer allemaal kunnen ja, draaien. Dan kunnen we er nog één van kiezen. En dan, ja. Welke hebben we in de aanbieding? Ja, Graveyard, ja. waar jullie ook mee getoerd hebben. Als ik het goed heb. Ja, daar hebben we een keer het voorprogramma van gedaan. Ja, gewoon Sport gedaan. Ja, ja. Ja. Ja, vet. ja, ja. Super vette band. Ja. Uh, Led Zeppelin. Ja. Ja. Alex of Schenkels, zijn grootste invloed. Denk ik. Ja, dat is, dat is mijn uh, all-time favorite. Ja. Of High on Fire, met Pike. Pff, dat is wel een goede uitbrander. Dat Vind is wel een goede uitbrander. Ja. Dat is wel echt ja. hard. hard effe... Met Pike voor president. Precies. En onze vaste gast Teun is het daar vast mee eens als we die draaien. Denk je niet, hè, Dirk? Ik, ik denk het wel, ja. nog? Dit was voor hem ook een hoogtepunt. Nou, ja. dan is, dit, is deze voor <laughs> Teun. Ja, Teun, voor jou, jongen. I'm on Fire met uh, Electric Messiah, maar ik denk dat we eerst moeten afronden. Oh? Ja. Ja, ja ik, wil, uh, de, uh, ik, ben ik wil ik ben er een beetje af sorry ja, ik ben ik, ik, ook, ik ook ja er gebeuren hier dingen ja, ja. emoties Heren, dank jullie wel <laughs> voor uh, voor jullie komst graag gedaan en, Dat gezellig yes. en uh, ja het fantastische nieuwe werk wat jullie afgeleverd hebben ja. dus ga allemaal de plaat kopen thuis uh, Michel jij ook bedankt voor jouw radiodebuut. graag gedaan ja <laughs> Dirk jij ook bedankt ja, voor mij was het ook uh, first time technisch uh, vlak uh, met een live band. Dus Juist. Ben ja. ik geslaagd. Ja, je bent Denk geslaagd. Okay. <laughs> ja, voor mij ja, wel. Heel ja. goed. Ja. En uh, luisteraar jullie ook uh, bedankt natuurlijk. Dan gaan we eruit met uh, High on Fire met Electric Messiah. Wel Oh.